De versoepelde regeling geldt voor gezinnen met een inkomen van maximaal 19.200 euro per jaar. In aanmerking komen alleenstaande ouders, gezinnen met een gehandicapte en gezinnen met veel kinderen. Elke dag moeten in Spanje zo'n 500 gezinnen hun huis uit omdat ze de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Bij ongeveer 700.000 huizen in Nederland is de hypotheekschuld op dit moment hoger dan de waarde van dat huis. Dat heeft minister Blok gezegd in de Tweede Kamer. Kamerleden wilden weten hoeveel mensen nu te maken hebben met een restschuld. Die ontstaat als mensen hun huis verkopen. voor een bedrag dat lager is dan de hypotheek. Volgens blok is alleen het aantal huizen bekend. maar niet het aantal mensen dat daardoor in de problemen is gekomen. Eerder deze week maakte blok bekend dat die mensen met een restschuld tegemoet komt. door de rente over die restschuld niet vijf, maar tien jaar aftrekbaar van de belasting te maken. En dan het weer. Over het algemeen bewolkt. Morgen wordt het een grijze dag en dan wordt het zo'n 5 graden. Daarna iets warmer, maar dan blijft het grijs en kans op neerslag. Dit was het NOS Journal. ABB nou, verkeersinformatie. Er zijn veel ongelukken gebeurd in de staart van de spits, vooral rond Amsterdam en Rotterdam. Files die opvallen, op Alta 1 Amersfoort Amsterdam voor Muiden, 2 kilometer na een aanrijding, de rechte rijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Hoofddorp, 2 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Bad 2. En op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid. Richting Den Haag voor knoppen meer 7 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft-Zuid, 7. Twee rijstroken zijn daar dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A20 bij Rotterdam. In beide richtingen voor Knoppen-Kleinpolderplein, 3 kilometer. Meer dan 250.000 mensen hebben diabetes zonder dat ze het weten. En nu?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 Onze gast is een weemoedige gaucho-gitarist... die in 1978 Uruguay ontvluchtte vanwege de militaire dictatuur. En toen door Nederland werd uitgenodigd als politiek vluchteling. Ja, dat komt toen nog. Waarna hij uitgroeide tot een gitarist van roestvrijstade reputatie... die ook meer en meer ging componeren... wat hij laat horen op zijn nieuwe CD... De Guata hier is Gustavo Pazos. De presentator is Petra Possel. Zo dat was wel even een staatje uitspraak, hè? Prachtig. Daar kan ik een puntje aan zuigen. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 15 november. Het cultuur en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. U kunt reageren op deze uitzending. Kom aan met uw vragen over muziek vandaag gaan we het hebben. Met Gustavo Passos Conde. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja. Je hebt een uh, cd gemaakt. Uh, uh, je komt live spelen. Uh -huh. Daar verheugen we ons natuurlijk zeer op. Uh -huh. En uh, je hebt daarom... Het gezelschap van twee gitaren meegenomen. Ja. Kun je ze even aan ons voorstellen? Ja. één uh, daarvan, dat is uh, een gewone gitaar. Zes snaren. Ja, die kennen we. Dat kent iedereen natuurlijk. Ja. Uh, want dat is wat je, wat je meestal ziet. Maar er is een tweede gitaar en die heeft zeven in plaats van zes. Eh... Uh, Kijk, in de klassieke muziek er worden ook uh, gitaren met uh, meer snaren gespeeld dan 6. Maar ja. 7 is een, een, ja, zo'n oneven nummer, een rare nummer. En dat was eigenlijk zeg maar, de aanleiding waarom ik een, een 7e gitaar liet bouwen. is ja, in principe een nieuwsgierigheid. Mm -hmm. uh, in Latijns-Amerika wordt helemaal niet gespeeld, wel in Brazilië. En wel in een bepaalde deel van Brazilië. Daar wordt ook die zevensnarige. Er wordt heel veel gespeeld, die snarigen. In een bepaalde muziekvorm, die heet jodo. Ja. Een soort, uh, zeg maar, de tango van de, van de Brazilianen uit Rio de Janeiro. Ja. En die gebruiken de zeven gitaar als bas. Er waren kleine ensembles, die spelen mandoline, ja. eh, dwarsfluit en een gitaar bijvoorbeeld. Want wat kunnen zeven snaren wat zes snaren niet kunnen? Nou, kijk, je hebt een extra bas. Ja, precies. Dat okay. maakt gewoon dat de gitaar veel dieper, en nou, een extra bas. In het geval van de Brazilianen, ze gebruiken natuurlijk als een vervanging van een bassist. Ja. Dus ik kon zowel akkoorden begeleiden als een bas leen. Twee voor de prijs van één. Exacto. Uh, het gek is dat de zevende snare gitaar oorspronkelijk komt uit Rusland. Oké. Okay. Ja, dus het is geen Braziliaanse uitvinding... Uh, ja, een of andere Russen had misschien ooit zo'n ja. gitaar meegenomen, en dat heeft een Braziliaan uh, gezien. En zei, leuk, daar ga ik ook erop spelen. Russen die had gewoon voor, Voornamelijk aan het een van de begin, uh, begin van de 20 e eeuw, echt een prachtige gitarist op zeven Ze spelen op totaal andere manier. Nou, toen dacht ik van ja, in Oerway wordt zeversnare. Dat gewoon belachelijk. En niemand zou erop spelen. En waarom niet? En ja,. En, wat, maar, en, en heb jij het ook gedaan omdat je dan geen bassist hoeft mee te nemen? Of? Nee, ja en nee. Uh, aan de ene kant dacht ik van, nou, het is mooi om een extra bas te hebben in de, in de instrumenten. Maar mm -hmm. niet dat ik dat miste, maar toch had ik het gevoel van, ja, het zou, zou leuk zijn om, om toch iets, een extra bas te hebben. En op een of andere manier heeft me gedwongen om toch, uh, binnen de muziek die ik maak, toch een andere weg in te slaan. Dus het heeft, het heeft je avontuurlijker gemaakt. Het heeft me enorm avontuurlijk, enorm veel invloed. Ja. Want uh, de zesde snadag ging voor mij, zeg maar, ging toch dus maar meestal in één richting. Tussen die zevende snarig... Die, die, die, die. Ja, die, die ging me toch, zeg maar, een soort uh, ja, klankwereld voor mij uh, openen. Ja. Die ik nog niet kende. En toch een aantal ja, toch mogelijkheden. Om, om, om, verder, om die te ontwikkelen, zeg maar. Waardoor eh, toch kwam ik in een soort. Ja, niet. Ik wil zeg maar een soort verlenging van wat ik al deed. Maar toch met een andere benadering. Kunnen zeggen. we dit niet gewoon even, even laten horen? Wat, wat is het geluid van een zevensnarige gitaar? Nou. Ik pak hem even. Ik check even of het wel klopt wat je zegt. En? Ja, het zijn er zeven. Kijk, een in, in zesnaar is dit. Ja even die zit. Ik hoor het nu al, het verschil. Je hoort het meteen. Ja. Maar het is niet alleen maar uh, het feit dat jij dan... Um, dat de klank verbreder is, maar ook de klank van het instrument is anders. Omdat de klankkast is precies dezelfde, Net zo groot als die van de zes snarig. Dus er is geen verschil. Maar de resonantie natuurlijk is anders omdat je een extra. Dus het, het is gelaagder, het geeft meer diepgang. Het, het geeft een andere diepgang dan een zesnaarig. Ja, ja. Jij gaat zo meteen iets laten horen, ja. iets wat we terug kunnen vinden op jouw nieuwe CD. Een ja. CD die heet uh, Garaguata. Garaguata. Ta. Oké, okay, mijn uitspraak. Ik ga er nog een beetje op oefen. Uh, Parol schreef een prachtige recensie onder de titel Mijmeren over Pampa's en de Zee. En daarom we, daarin werd je een dichter en een meester in één genoemd. Nou, er zijn misschien nog een paar mensen in Nederland die nog niet weten hoe je speelt en die kunnen dat zometeen horen uh, in een nummer wat jij voor ons gaat laten horen: er de Walsen. Is dat op die zeven snagen of op die ja. andere? De zeven snaren. zeven ja. En op die stuk zie je meteen zeg maar, wat ik. Uh... Wat jij daarop kunt. Wat, je wat ik net bedoelde. Ja, precies. Die verdieping en die gelaagdheid. Als jij gaat zitten, dan vertel ik onze luisteraars... dat ze mogen reageren op deze uitzending. Overigens, als u deze man ook live wil zien spelen... dan moet u 2 december naar het uh, Tropenmuseum in Amsterdam gaan. Want daar treedt hij dan in het theater op. En er wordt ook die cd waar we het over hebben gepresenteerd. Gustavo Passos Conde met R. de Waals. Ik woon in mijn eentje, maar ik weet zeker dat onze honderdduizend uh, of meer koppige publiek thuis ook mee zit te kla klappen voor Gustavo Passeskonde, gitarist, componist, producer, volgens het parool dichter en meester in één. En dat schreven ze na het beluisteren van je nieuwe cd Caraguata. Op 2 december uh, wordt hij in het Tropenmuseum in Amsterdam gepresenteerd, deze cd. Uh, Gustavo, je bent geboren in Uruguay, ge gevlucht nadat dit land onder uh, dictatuur kwam. Eerst wat rondgezworven in Argentinië. Ik geloof op twaalf adressen gewoond in één jaar. Klopt. Uh, daarna in Nederland terechtgekomen waar je sinds 1979... met een onderbreking van vijf jaar, want toen ben je even ja. teruggegaan naar Uruguay, uh, woont. De muziek die je schrijft en speelt is schatplichtig aan je geboorteland Uruguay. Ja. Wat is het geluid van Uruguay? Nou, wat je net hoorde is min of meer een beetje het geluid van Uruguay. Ehm... Um, Kijk Uruguay is een, een toch het grijze muis van Latijns-Amerika. Grijze stout. muis, oh, wat zielig. <laughs> Echt nee, omdat, Kijk, Uruwa, het is een, een, een klein landje. Ik bedoel, eh, niemand. als je vraagt, zes, maar een Dors-Nederlander, nee, wat weet u van Uruguay? Het enige wat ze weten is dat Suarez, speler van Ajax, ooit ja. geweest, hier is geweest. Voor de rest, niets meer. Nee. Uh, ergens in de 70 jaren plotseling beroemd geworden vanwege... Tupamados. Dat was een ja. guerrilla-beweging. Ja. En daar werd een film zelf van gemaakt. Costa Gabras heeft een film gemaakt. Die heette Le Tat Siege. Met Yves Montand ja? in de hoofdrol. Dus dat was het tweede exportproduct van. Uh... Ja, van Uruguay, En dat zit. Ja, en dat zit. Maar welke muziek hoort erbij? Waar moeten we dan? Want je zegt net dit. Ja, dus klopt. Kijk, maar de hele, de hele muziek, kijk, iedereen associeert zeg maar, dit muziek. of andere muziek die we spelen. meteen met Argentinië. Het buurland. Want die is groot. Het machtige buurland. Ja. ja, die is groot. Dus als je een Milonga hoort, dat is een hele trage muziek. van de hele Gaucho-traditie. Mm. men denkt meteen. Argentinië ja. en niet aan Uruguay, want Uruguay is gewoon te klein. Het, kijk, het is een klein land. Ik hoor ook een beetje, beetje, beetje jaloezie of, of dat je een beetje nee. boos bent dat Uruguay er slecht vanaf is gekomen, dat Argentinië er met de eer van door is gegaan of niet. Nee, niet meer. Ik bedoel, uh, ja, dat heeft. Dat, dat probleem is, heeft zich afgespeeld daar, zeg maar. Tussen yeah. Uruguayanen en Argentijnen. Maar, nee het, nee, het is niet zo. Uh, kijk, de Uruguayanen zijn is... veel teruggetrokken, sowieso. Zelfs Uruguayanen die hebben bijvoorbeeld. Dat is altijd het probleem van. Uh, bijvoorbeeld in de muziek. Um, ja, Uruguayanen bijvoorbeeld, die gingen niet uh, racen. Die, die bleven alleen maar thuis tot het dag van vandaag. Ik bedoel, dan, dan wielen ze liever gewoon in het. Het land blijven. Al is een, het is echt een land die ons kent ons. Ik bedoel, het is een hele klein land. Iedereen, als je door Montevideo loopt, ja. het is niet als in Amsterdam lopen. Ja. Ik bedoel, je ziet mensen kennen ze, maar dat is het hele van het land. Ja, oké, okay, maar de mensen uit Amsterdam die willen nog wel eens reizen over de grens. Ja, maar dat doet de uh, niet. Nee, nee. Dus ze zijn zelf ook een klein beetje grijze muis. Ja. ja, nee, maar dat, dat zeg ik. Kijk, het is een soort. Het is een rare land met een enorme. Die, die, die, die, die, zeg maar, de bevolkingssamenstelling is voor 90% Europeaan. Van grote uh, migratiestromingen uit Europa, voornamelijk Italië, Spanje mm. ook, maar ook andere landen, zeg maar. Voornamelijk het gebeurt het ja eind van de 19e eeuw tot dan. Ja, Zeg maar de jaren 30, zeg maar, met de Spaanse burgeroorlog, voor de oorlog. Zeg maar. ja. Waardoor eh, die, die mingelmoes natuurlijk heeft gedaan dat de Uruguayanen ja, bijvoorbeeld nostalgisch zijn en zo'n bepaalde Omdat ja, er altijd een heimwee is. Een soort heimwee. Waaraan weet je het niet? Kijk, het is, het is wel de heimwee van de voorouders. Ja, heimwee. Dat, dat naar hoort je in, in de tango bijvoorbeeld. Ja. De tango wordt beschreven als een, als een, als een, als een muziekvorm die. Ja, met heenwee, met melancholiek, bla bla, et cetera. Maar het is eigenlijk een, een gedrukte, zeg maar, een geïmporteerde heenwee. Want ja, die gewone Rouen, heenwee naar waar? Ik bedoel, ja. die heeft niet heenwee. Want maar even Sicilië. voor de duidelijkheid, want, want er zijn een heleboel mensen in Nederland die denken dat de tango puur Argentijns is. Ja. Dat is dus niet zo. Ja. Uh, milonga hebben we het dan over. Candombe. Ja. Ja. Dat is ook een, Dan hebben we het ook over een muziek, uh, ja, uit, muziek Uruguay. uit Uruguay. Ja. Uh, dat, is, dat is meer met. Alleen maar trommels. Trommeltjes. trommels. Ja, heel trommel. heel heftig. ja, ja Volk, Heel heftig. Volksmuziek, echte volksmuziek. Ja, echt een uh, afro-Oerwayaanse uh, afro vorm. Ja, Estilo, wat is dat? Estilos. Nou, kijk, wat ik, zeg maar, kijk de, de milongas, estilos, vidalas, uh, dat zijn gewoon platinansvormen. vormen. Het is echt een onderdeel van de gaucho-traditie. Kijk, Gauchos, het is geen etnische volk of, of, of een aparte raas of zo. Het is een bepaalde groep mensen. Net als een cowboy, zeg maar. Zo zou ik ja. Maar die, Heel... leven, die leven op de Pampas, die leven op het platteland. Ja, maar, bijvoorbeeld, ja, maar het gekke is dat de Pampas, de Pampas worden bij Argentinië. Uruguay heeft geen Pampa. We hebben jullie niet eens een Pampa. Ja. Ja, waardeloos, zeg. ja, waardeloos Ja, waardeloos. <laughs> kijk, wat de Pampa? Het is een, een bepaalde land. Dus de Gaucho gebied, bepaalde... hoort bij Uruguay en de Pampa hoort helemaal niet bij Nee, maar Uruguay. goed, kijk, Gauchos vind je in Uruguay, vind ja. je in Argentinië en vind je in Zuid-Brazilië. Ja. Ik bedoel, Gauchos het is, niet, het is niet iets eigen aan één bepaalde land. Nee, maar ik associeerde ik. dat wel heel sterk. Dat mee. iedereen associeert, omdat men associeert met Argentinië. Dat ja. is het. Maar ja, het wat is wat jullie lof gewoon, dit is gewoon ja, keihard. Altijd hetzelfde liedje. Al er altijd wordt meteen met Argentinië geassocieerd. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Maar, die slecht geïnformeerde types. Maar uh, wat, wat die, die muziek, hè, waar, want, want ik ben op zoek naar het geluid. Jij zegt ja, ik heb het geluid eigenlijk net laten horen, tuurlijk. Ja. Maar wat is, er, wat is er zo typisch aan Uruguay dat jij toch daar uh, J jij put daar uit. Jij ja. had daar alles vandaan. Nou, uh, kijk, zoals ik je zei, kijk, zowel bijvoorbeeld in de gaucho-muziek... er zijn wel verschillen tussen de muziek die Argentenen spelen... en de muziek die wij spelen. Die horen we zelf onderling wel. En milonga gespeeld door een Argentijn klinkt anders... dan een milonga gespeeld door een Uruguayan. Ja. En ook weer door een uh, Braziliaan. Dus die verschillen horen we wel. Maar ja, het zijn zulke subtiele verschillen die voor de buitenstaande gewoon onmogelijk is om dat uh, ja. te, te onderscheiden. Of die van Brazilië is, of die van Uruguay of Argentinië. Ik bedoel, alles klinkt min of meer hetzelfde. Het enige is gewoon die, ja toch die, die, die uh, ja ik, ik zie het meer als de slome, de trage uh, beweging. In, in de muziek. Dus, uh, niet, uh, het is niet droevig, want het, het heeft niks met uh, de tristisch. Uh, maar het is gewoon een bepaalde tempo die het land wel kan merken... en de Rooyang wel kan merken. Ja, en die jou ook kenmerkt. Want je bent een Uruguayan. Ja, ik ben een Uruguayan, dat klopt. Maar, kijk, maar wel een ik ben in een exile eigenlijk, hè? Uh, ja, eigenlijk wel, want uh, uh, ja, ik ben een rare Uruguayan. Ik bedoel, ik woont al uh, heel lang hier, waardoor je toch. Ne sinds uh, 1979, dingen gaat... 70, hè? Ja, en daarna ben ik wel even weggegaan. Maar op het moment dat je hier woont, uh, ja, ga je dingen overnemen. Dat is uh, gewoon. Uh, onvermijdelijk. Ik bedoel, dat doe je dat. Ik bedoel, je identiteit gaat zich zeg maar, uitbreiden en die wordt gevormd niet door, door allerlei andere invloeden. Maar wat mij, dan, wat mij dan prikkelt als gedachte is dat jij bent in 79 uit Uruguay weggegaan. Je bent meestergitarist. Je hebt tweeling. heb je een enkele jaren consultorium ja. gedaan. Je hebt een hele lange staat van dienst als gitarist. Mm -hmm. Je kan eigenlijk alles op een gitaar. Mm -hmm. Maar je pakt terug op de, uh, op de muziek ja. Uh, je bent schatplichtig aan, aan dat ene land, dat land waar je vandaan komt. Ja, maar het is geen plicht, het is een soort schatliefde dan. Het is een soort uh, gevoel dat het naar buiten komt op het moment dat ik muziek geschreven. Als ik muziek schreef, kijk, die bron zeg maar, het is te sterk bij mij. Waardoor, dat kom, het komt vanzelf. Dus het gaat ook wel over verlangen en heimwee. Het gaat, in dit geval gaat wel deels over verlangen. Ja, deels wel ja. Maar niet dat ik zeg maar de, door het raam keek en, en, en, en, en huilt zeg maar. Een dikke Als ik tranen, doe, Ja heb. precies, nee helemaal niet. Dat heeft helemaal niks nee. mee te maken. Maar op het moment dat ik wel zeg maar ga spelen, dat komt naar buiten. Dus deze taal, deze muzikale taal, dit muzikale idioom hoort bij, bij de man die jij bent. Helemaal. Ja. En ik ben... Iedereen, iemand vroeg uh, ooit mee. Ik heb heel veel te maken gehad met allerlei muzieksoorten, want ik ben een, ja, een fanaticus. Ja, van en ook alleen voor ja, van traditionele <laughs> muziek uit de wereld, niet uitsluitend uit uh, Latijns-Amerika, maar uit Afrika, Midden-Oosten, etc. Europa en toch die dingen die heeft mij nooit beïnvloed. En iemand vroeg me een keer: van maar word je niet beïnvloed door, weet ik flamenco of uh, uh, muziek uit Venezuela of Mexico? Nee. Ik, ik, ik ben een soort immuun geworden. Op het moment dat ik zelf ga spelen, dan ga ik gewoon ja, in mijn eigen ding. Omdat het is, het is wel, zeg maar, dat ene muzikale taal waar ik me helemaal kan uitdrukken. Ja. Als ik iets anders zou pakken, dan zou ik alsof ik in een andere taal zou gaan praten, ja. die niet de mene is. Kun jij vertellen onder welke omstandigheid jij in 1979 dat land dat jou zo geïnspireerd hebt verlaten? Ja, het waren geen bepaalde vrolijke uh, momenten. Ik bedoel, uh, het is heel gek hoe, hoe je leven kan uh, uh, uh, veranderen, zeg maar... Op, op, ja, jonge leeftijd, om het zo te ze zeggen. Want jij was toen nog heel jong. Ik was heel jong. En, uh, maar eigenlijk begon het eerder. Ik bedoel, in Uruguay in, in werd een stadgreep gepleegd in 1973. Maar eigenlijk, zeg maar, de, de hele situatie in Uruguay... En de, en de onderdrukking, zeg maar, de stad van beleg, uh, doodskaders, al die verhalen, die begonnen ergens in 67. Ja. Dus veel eerder. Alleen maar 73 was een soort uh, ja, het, zeg maar, de gestructureerde militaire bewind militaire aan de macht. Die, ander, die anderen zeg maar, moesten zich gewoon altijd zeg maar, een beetje ondergronds opereren. Ja. Maar, en op die manier met een stadgreep ga je gewoon uh, de Senaat alles zeg maar, afschaffen. Politieke partijen verboden, etc. Nou, dat heb ik allemaal meegemaakt. Om een dertiende kwam ik erachter en, nou, ja, in ieder geval werd een stadgreep gepleegd in mijn land... En het land veranderde, Het was al veranderd. Enorm veel veranderd. Maar op dat moment, ja, het verandert enorm. Hoe veranderde dat in jouw persoonlijk leven? In mijn persoonlijke leven veranderde dat mijn vader werd gezocht. Mijn vader die dook onder. Dus die verweent dat het zich van één dag aan de andere. Ik bedoel, heeft ver verweent gewoon. Jij was dertien, je vader ja, ging de, vader de deur was uit. Weg, ja, poefweg. Kon je nog iets tegen je zeggen? Of? Afscheid nemen. En uh, ja, wie weet wanneer ik. Uh... Uh, jullie nog terugzie. En, uh, en dan kreeg je van: Nou, je bent het mannetje in huis. En ik heb een zus. Dus ja. Jij was, jij was de vader? Ik was het mannetje. Ja. En uh, dus van voetballen, zeg maar, kom je naar, ga je, word je geroepen, ga je naar binnen, zeg maar, naar huis. Ga je naar binnen. Hé, hey, hoe kom om hier? Hoefte, ga je naar binnen, dan kreeg je dit. En dat boek, dan verandert. Het is echt een verschil van dag en nacht. Ja. Jij hebt Van je dertiende tot je achttiende heb je het nog volgehouden in Uruguay. Ja onder erbarmelijke omstandigheden, naar nou, ik aanneem? Hele moeilijke omstandigheden, omdat je dan... Uh, kijk, voornamelijk op het moment dat je al, zeg maar, op je 15e, 16e bent... dan wen je al een, een, een potentiële... Uh, in, in de ogen van de militaire deed, dan vind je een potentiële vijand. Zo jong al? Ja. Ja, ja, ja, juist. Juist? Ja, juist. En, uh, en kijk, naarmate je ouder wordt dan weet je gewoon dat je gewoon het risico loopt... Um, ook omdat je in verleden hebt zeg maar, uit je familieomgeving... Hè, van linkse in dit geval uh, denkende mensen... mensen die onderdoken, die wel gezocht werden... Uh, voor subversieve activiteiten. Mijn vader was vakwondleder ja die, die was geen... Uh... Ja, dat kan je niet echt op je cv zetten tijdens een, een, een militaire dictatuur. Nee, in Uruguay was het ook, wat dat betreft, kijk, Uruguay was kleding En dat is het, het handige van, van een, een kleine land is dat ze gewoon alles konden controleren. Er waren bijvoorbeeld categorieën van, van burgers. A, B en C. C was, degene, C was een soort categorie waar je gewoon... Het was een soort, zeg maar, ja, wat hier zeg maar, in de Tweede Wereldoorlog gebeurde... met, met Joden, dat gewoon met, met, met de Joodse, eh, met de met avister, zeg maar, moest lopen... Ja. Nou, dat was C. Niet dat je daarmee moest lopen, maar je kon gewoon nergens heen. Je kon en... gewoon werk vinden, je kon gewoon niks. En de familie, jouw familie? En dat, die leefde ook eronder natuurlijk. Ja. Ja. B was het zeg maar een soort, oké, okay, een, een tweevelgeval. A was je schoon, tussen aanhalingstekens. Ja, er is verkeersinformatie. In de start van de avondspits waren nogal wat ongelukken. Op de A1 bijvoorbeeld zijn Amersfoort Amsterdam. De weg is daar weer vrij, maar bij Muiden staat nog wel 4 kilometer. Bij Eindhoven wordt gewerkt aan de Randweg. En dat is de merk op de A2 naar Maastricht. Tussen knap het Dorp en knopen het de Hocht 5 kilometer. Een ongeluk op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij Hoofddorp. zijn twee rijstroken dicht, maar het levert niet echt file meer op. Op de A20 Gouda, Hoop van Holland, nog file bij het Kleinpolderplein. Na een ongeluk eerder vanavond op de A13. Bij het Kleinpolderplein staat nu nog drie kilometer. In Limburg tenslotte daar is de A76 dichterweg De weg naar Aken. Tussen Simpelveld en de Duitse grens is de afsluiting. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. NTR. Speciaal voor iedereen. Dit is het programma Kunststof. U kunt reageren via onze website radiokunststof.nl. Daar is een gastenboek. Dan kunt u vragen stellen aan onze gast van vandaag. Gustavo Pasos Conde, gitarist, componist, producer, uh, gastprogrammeur. Nou, ga zo maar door. Een man die ontzettend veel van wat ze tegenwoordig wereldmuziek noemen uh, weet. Uh, die zelf gitaar speelt. Die twee van zijn gitaren mee heeft gebracht. En straks nog een live stuk gaat horen. Twitter kan trouwens ook. Twitter.com. En dan hashtag radiokunststof. Dan komt u ook bij ons terecht. Althans, uw mededeling. Over dit programma of uw vragen van harte welkom. We waren, ik was met Gustavo aan het praten uh, over, over zijn tijd in Uruguay, over ja hoe je in no time in op je dertiende als dertienjarige jongen... opeens de vader van het gezin wordt... omdat de ja. vader zelf onder moest duiken ja. en, en moest vluchten... Ja. Voor, de, voor het militair dictatoriaal ja. bewind in Uruguay. Uh, op je achttiende heb je het land verlaten. Heb je ja. rondgezworven in Argentinië... en uiteindelijk ben je in Nederland uh, ja. terechtgekomen. Ja. Ho hoe bepalend is die, die politieke geschiedenis voor jou geweest? Ja, erg bepalend... Het heeft me gevormd tot wat ik ben, in ieder geval. Dat kan ik niet onkennen. En leg, leg dat. Eens uh, uit. Omdat het. Uh, ja, kijk, je, je ontwikkelt op een of andere manier. Uh, een soort uh, enorme, uh, kritische houding ten opzichte van alles wat je leest en wat je hoort en wat je ziet. Um, als ik een krant lees, bijvoorbeeld zelf hier, ik bedoel waar dan ook. Hè? Uh, ik lees een krant en ja, ik, ik lees de krant, maar ik, ik geloof zeg maar 50% van wat ze schreven. Je vertrouwt het gewoon ik niet? Ik vertrouw het gewoon niet. Het is sterker dan mezelf. Dus ga ik meestal zeg maar bepaalde zeg maar, berichten mee, echt interesseren, dan ga ik nog dieper in. Dan ga ik even, zeg maar, echt zoeken naar uh, ja, nog meer zeg maar, achtergrondinformatie, waardoor ik, ja, de dingen zijn niet zo zwart-wit. Dus, dus het, het, het zaad van, van wantrouwen en achterdocht is, is, is... Het is enorm. In muziek precies hetzelfde. In muziek dat, ik kan gewoon eh, enorm ontroerd worden door, door iemand die, die, die wel iets doet. Maar dat kan ik ook zeg maar, bij iemand merken... of hij aan het, eh, zeg maar, tussen aanhalingsteken eh, muzikaal aan het liggen is. Aan het liggen is wanneer je bijvoorbeeld dan... je schrijft een stuk muziek, zeg maar, je maakt het jezelf makkelijk... Hè, om niet in de problemen te komen. Ja. En, maar je je schommelt eigenlijk een je beetje. Je schommelt een beetje, zeg maar. Je, ja, je gaat jezelf niet, maar niet moeilijk maken. Ja. En je, je laat, zeg maar, die, die hou je gewoon lachen... zodat je gewoon daar niet in problemen terechtkomt. Dus dat voel ik gewoon. Als ik een muziekje zie en hoort, zeg maar... Dan, dan weet ik, zeg maar, hoe echt iemand... Hoe echt, hoe oprecht. Dus ja. eigenlijk heb jij als het ware altijd een, een, een soort innerlijk kompas... of een weegschaal... En beoordeel jij op goed en fout recht of onrecht? Ja. Is ja. dat eigenlijk fijn om zo te zijn? Nee. Oh. Nou, deels wel. Ik bedoel... Ja, nee, want but, ik merk, zeg maar, uh, dat ik vrij uh, onrustig uh, van word. <laughs> want uh, ik, kan, ja, ik, kan, ja, ik kan gewoon... Nee. Uh, als ik, ik, ik kan me niet, zoals bijvoorbeeld als ik een Amerikaanse speelfilm zie. Bijvoorbeeld. Ik kan me niet, zeg maar, of bijvoorbeeld, zoals nu bijvoorbeeld de verkiezingen in Amerika, Obama ja. en Romney. Ik kan gewoon helemaal niet, zeg maar, afstand nemen. Zeg oh, wat goed of wat, nee, dat kan ik niet. Er is de hele tijd die permanente Constant, staat van opwinding. Boosheid? Ja, en van uh, Boosheid. opwinding. En van, uh, ja, ik weet het, dus zeg maar, hoe. Uh, enorm gelogen wordt en, en, en, en de circus eromheen, zeg maar. Daar kan ja. ik echt niet tegen. En dan word ik helemaal... Ja, want wij spraken met Esther ja. Steenbergen. Ja. Zij is een collega van je. Ze is ook ja. gitariste. En ze heeft samen met jou een cd gemaakt. Ja. Je vorige cd. En, en zij zei over jou... Uh, zij is echt bevriend met je. Gustavo is een ruwe diamant. Hij weet precies wat hij wil. Als hij iets goed vindt en jij niet... dan is hij bijna verontwaardigd. Muziek iets, is iets heiligs voor hem. En heeft dan ook een heilig ontzag voor hele goede muzikanten. Hij kan ze ook echt bewonderen. Het is een man met zendingsdrang. Maar hierin proef ik toch ook wel... Uh, iets alsof je ook in de wereld van de muziek uh, een scherp ah. onderscheid maakt uh, tussen wat deugt en wat niet deugt? Ja. Nou ja, daar ben ik, uh, ja, ik heel, uh, ja, heel strikt. Welke prijs betaal je daarvoor? Dat je niet zo geliefd wordt. <laughs> dat is één. Ja. Um, dat... En ten tweede dat je wel zeg maar uh, je ergert aan. aan, aan in mijn ogen soms het ten onrechte van, van, van eh, bepaalde artiesten of bepaalde eh, muzici naar voren te brengen, ten koste van anderen. Ik bedoel eh, vanwege ja toestaande. ik bedoel, ja, iemand wordt. Handige uh, handige uh, muziek, muziek. Handige muziek, toegankelijk. Dat wordt toegankelijk, daar kan ik echt niet tegen. Daar kreeg ik echt de kriebels van. Ja. Uh, dus uh, dat, dat, uh, dat kan ik echt niet tegen. En, en, en, want ik weet omdat ook... jij eigenlijk dus, dus, dus, als ik het goed begrijp... wil jij muzikaal net zo deugen als je politiek deugt. Ja, maar het is niet dat ik zeg maar dat bewust voor gekozen heb. Het is gewoon zo... Kijk, ik heb heel veel dingen gezien in mijn leven, zeg maar... Maar ook op muziekgebied. Ik ben in Bergen geweest, ik ben bij Indianen geweest... ik ben bij de Berbers in, in de Midden Atlas geweest. Zeg maar. ja. En dan zie ik zeg maar, de waarde die muziek heeft voor die mensen. Ja. Uh, de functie, de sociale functie die de muziek heeft. En de hartstocht die zij ze zit op het moment dat ze iets zingen. Ja. Huh? Ja. Als ik iemand zie zeg maar, op een podium die dat probeert na te doen... en zeg maar, zichzelf verkopen als de waarde eh, vertolker van... dan kreeg ik echt zeg maar, een hele enge neging. <lacht> nee, grapje. Nee, ja, gewoon de sticker eruit halen. Ik bedoel... Want dat kan ik echt niet. Ik bedoel, begrijp je wat ik bedoel? Het is voor mij zeg maar een soort enorm respect, zeg maar. Ja, maar voor de echtheid. Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar het zou toch een stuk eenvoudiger zijn als je er een beetje om kon lachen. Als je dat doorziet. Maar jij kan het niet ja, maar relativeren. Het, nee, dat kan ik niet. Nee, daar kan ik dat niet om lachen. En, en nee, is dat. Nee, dat is, is, is, is, hebben we hier een link met, met, met, met jouw verleden, met, met, met uh, de. Deels wel. Ja, dat is wel want uh, kijk, in, in, in toen dat deed. Je kon niet zeg maar uh, afzedig zijn. Je kon gewoon zeggen, oh, nee, kiezen. ik ben neutraal. Dat kon niet. Of je was voor, of je was er tegen. Ja. Zoals Bush zei. Hey. <lacht> Grapje. Ja. Uh, ja. Nee, maar kijk, je kon niet zeg maar zeggen. Ja. Zoals mensen bijvoorbeeld naar de hand dat er zeg maar uh, iedereen achter kwam bijvoorbeeld dat in Argentinië verweningen waren, oh, ik wist dus van niks. En dat is niet waar. Want iedereen wist het. Ik bedoel, het is heel iets anders dat je dat niet wil zien. En dat je daar, oké, okay, je doet niks. Je kan gewoon misschien iets doen, maar wees eerlijk. Ik verwacht niet dat jij dan zeg maar iets tegen de verwerkingen zou gaan doen. Maar wel wees eerlijk en zeg, ja, ik wist het, maar ik duur ze gewoon niks te doen. Uh -huh. Dat is heel wat anders. Nu woon je in een land waar overigens een, een aanstaand koningspaar is, wat een wonderlijke mix is van Nederland en Argentinië, zullen we maar zeggen. Maar nu woon je in een land ook waar, uh, ja, waar eigenlijk heel veel gepolderd en geniveleerd wordt, laat ik zeggen, waar een hele andere hmm. stemming is. Ja. Een hele andere karakter, een hele andere natuur. Ja. Hoe is dat voor jou? Nou, het is heel gek, maar ik kijk dat als een soort uh, toeschouwer. Want uh, ik erg me wel gewoon aan dat uh, zeg maar, gepolder uh, verhaal. Want ja. uh, kijk, dat je wel, zeg maar, oké, okay, concessies moet doen... en dat je wel, zeg maar, in, in, in, hè, in vrede moet leven... en dat je wel, zeg maar, het land uh, vooruit wil helpen, oké, okay, perfect. Het is uh, alles goed en aardig, maar... Maar dat je zo de dingen zeg maar, soms verdraait om, om toch je doel te bereiken, Dus dat je principes zeg maar, eigenlijk aan de kant worden gesteld. Dat er wel heel gezet. veel water bij de wijn gaat. Dat, is, dat vind ik echt niet... Uh, nee. Ja, dat vind, ik, dat vind ik gewoon niet goed. Ik bedoel, dat is niet goed. Ik bedoel, in, m, in, m, in mijn ogen, dat is iets waar, waarvan ik zeg, nee, dat, dat klopt niet. Nee, maar, maar je bent ook, uh, toen het dictatoriale bewind uh, verdwenen was... ben je teruggegaan naar Uruguay. Ja. Heb je vijf jaar geleefd. Ja. Nee aan niet naar grote tevredenheid... want je nee. bent uiteindelijk weer terug naar Nederland Klopt. gekomen. Ja. Vond je toen ook niet meer dat wat je... Ja, waar je misschien wel naar verlangd had? Ja, dat, dat is de reden. Walingschap... Kijk, het fenomeen walingschap... Het, het kan een hele kunstmatige moment in je leven zijn. En zo ja. heb ik ook ervaren. Ja. Daarna. Niet tijdens. Tijdens had ik een totaal andere belevenis. Je was inmiddels de zes jaar in, in ballingschap. Ja. ja, dus een totaal andere belevenis... Dan, dan als je achteraf kijkt. Wallingschap, het is een soort ja, fictieve. Het een aantal jaren, het is heel gek, want bijvoorbeeld nu pas kan ik bepaalde dingen terughalen uit die periode. Toen ik terugkwam, zeg maar, dus mijn tweede mijn terugkeer naar Nederland. Ik had het gevoel dat, het voor, dat het voor mij Nederland net zo op bekend was als Japan. Ik weet alsof ik hier nooit was geweest. Hoe gek het ook is. Ik had heel veel dingen gedaan. Maar ik had mijn, mijn, mijn, mijn, zeg maar, mijn oriëntatievermogen was helemaal weg. Ik, ik had altijd in Amsterdam gewoond, was ik in Lise En ik wist niet welke kant het uh, centrale station was. Maar hoe verklaar je dat? Wat is dat? Omdat het uh, toen dat deed, zeg maar, je leefde gewoon in een soort... Uh, ja, je, je leefde echt in walenschap. Ja. Je was er wel, maar je was er niet. Ja. Ik deed aan mee, maar... M mijn mijn gedachte, zeg maar, en mijn doel was om, om terug te keren en de ja. dingen te veranderen waar we voor vochten, eigenlijk, maar dat gebeurde niet. Wat maar vrijheid, goed. grote intellectuele vooruitgang. Ja, eh, gerechtvaardigheid, eh, rechtvaardigheid eh, op alle vlakten, zeg maar. Eh. Je had dus ook de plicht eigenlijk, de innerlijke plicht bedoel ik dan... om terug te gaan naar Europa. Daarom Olobar. ben ik teruggegaan, ja. ja. Je had je dus niet geankerd hier in nee. Nederland, verankerd in nou. Nederland. Je ging terug, maar je trof daar... Het ja. was ook desillusie? Wat trof je Het aan? is een grote desillusie geweest, een enorme desillusie omdat je dan uh, na al die dronswervingen en na alles wat je meegemaakt hebt... en wat je gezien hebt, wat je anderen meegemaakt hebben, ik heb er gewoon niks meegemaakt. Ik bedoel, ik, ik ben gelukkig niet in de gevangenis beland. Ik ben uh, niet in de verweningen uh, En te gaan, uh, ja. uh, gaan staan. Jouw bedoel, vader leefde nog? Ja, mijn vader leefde nog. Ik bedoel, uh, dus wat dat betreft... mijn verhaal is gewoon een dood en verhaal. Maar ik bedoel, al die offers... Het is, dan kreeg je het gevoel van het is voor niets geweest... Want, Want mensen het? gewoon accepteren gewoon bepaalde dingen zoals ze waren. En dan zie je, ja, dat is wat ons toekomt. Ja, dat, dat kan ik er gewoon niet tegen. Ja. En dan zie je dat het, al die overs, al die... Ja, ja het is bijna alsof je zegt, ja, het is nutteloos geweest. Ik bedoel, dat is een behoefte geweest op dat moment, historische behoefte. Dat is wel gebeurd, zeg maar. Maar dat je, maar dat je daarna, zeg maar, de consequentie of de resultaten die je ziet... dat zijn zo, ja, in mijn ogen een enorm teleurstellend. Dus vandaar dat ik besloot, weet je wat, ik ga weg. Terug naar Nederland. Ja, terug naar Nederland. Waar je eigenlijk niet geweest was, voor je gevoel. Ja, maar goed, het was voor mij heel simpel. Het was gewoon voor mij het enige plek waar ik uh, dacht van... ik bleef, ik ga niet naar Argentinië, want dat had ik precies hetzelfde gevoel. Weg. Hoe verder, hoe beter. Ja. En dan ben ik weer hier en teruggekomen. Wat, wat kost het jou nu eigenlijk om dan... Want, want, want het klinkt toch een beetje alsof er veel teleurstelling op teleurstelling is geweest. Uh, je bent teleurgesteld uh, misschien in Nederland... maar je bent ook teleurgesteld in je geboorteland. Ja. Nou, wat... Uh... Kijk, die teleurstelling, kijk, het, je hebt twee mogelijkheden. Of aan de ene kant of, ga je gewoon maar eh, als je zo zit... dan denk je van, goh, arme man. Nou, je eh, hebt je gitaar nog, hè? Laat ik heb je gitaar niet nog. Te... Nee, want op een of andere manier, je gaat je eigen, je gaat je eigen wereld creëren. Kijk, ja. ik ben enorm geïntegreerd in Nederland. Ik bedoel, ik heb mijn vrienden, zijn zeg maar, in Nederland, zeg maar... en ik ga in discussie met iedereen, zeg maar. Dus daar heb ik een heel goede leven, wat dat betreft. Dus daar heb ik helemaal niks aan, aan, aan te merken. Uh, wat je wel toch doet, het is een soort. Je, je hebt een soort eigen kokoen, zeg maar. Je gaat, zeg maar, je, op een bepaalde manier ga je wel terugtrekken. En dan heb je je eigen wierdeltje. Dus je leeft eigenlijk solitair? Ja, eigenlijk wel, want dan ga je toch, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Dan, dan ga je toch die, die ene wierdeltje, zeg maar, koesteren. Uh, en, en, en, en hoe gek het ook is, men, men, zeg maar, waarom ben je het zo met zeggen? Dat is de gitaar. Als ik in de stad ben om, kijk, als die muziek die heb ik geschreven en zo... dat betekent dat ik wel in een goede bui ben ja. om dat te kunnen doen. Als ik, als ik me slecht zou voelen, ik zou geen gitaar kunnen spelen... ik zou geen muziek kunnen maken. Ja. Maar toch, hè, als je nu dit beeld oproept... dan zou je kunnen denken aan een soort, soort, soort, soort man met een met zo'n hele lange druipsnoor... die dan met een gitaar op zijn rug... zo over de pampas van het Leidse Plein loopt. Eenzaam, met een ezel of een paard erbij. Of, ja. uh, maar je bent gewoon een gezinsman. Je, je hebt ja. allemaal kinderen gemaakt... en je ja. bent daar heel gelukkig mee. je vrouw, dan ga zo maar door. ja, want ja, het is... <laughs> Ja, maar dat, is, dat is, het is, het is. Het is toch, zeg maar. Ja, het beeld dat je dan zou kunnen hebben. Dat is niet als je dit uh, gesprek niet live ziet. Ik bedoel, of je me niet kent. Maar <laughs> dat is, nee, nee dat het is, die is die snoor niet Nee, meer. maar kijk, maar, ja. één ding is, zeg maar, bij ons. En dat is. Welke meken voor de Oroeianen. hebben een enorm zeg maar, capaciteit van salespot. Mm -hmm. Ja. En we hebben de capaciteit, zeg maar, een enorme capaciteit. Dat draait, zeg maar, de hele onze cultuur nog meer bijna. Uh, uh, dat jij. Uh, op, een, op een hele makkelijke manier kan je dingen relativeren. En dan niet meer belangrijk niet belangrijker maken. Dus dan eerst wat die opwinding, maar daarna kan je het ook exact. wel weer. exact. En dan ga je je eigen prioriteiten stellen. En in mijn geval hè, maar, dan heb ik mijn eigen. Ja, mijn, die wereld die ik gecreëerd heb, die kan gewoon goed. Uh, ja, die past zich in Nederland aan. Kijk, het had ook in een ander land kunnen doen. Ja. Maar ik bedoel, het hier is een plek. En het stort me niet. Je gaat naar Uruguay ieder jaar. En toch heb ik hem weer naar die ene plek. Want in Uruguay, die, kan ik, die, die plek kan ik daar niet die plaatsen. Die heb je daar niet? Nee. nee. Ik, alles is natuurlijk, zeg maar, de straten die zijn, ja, zijn mijn straten. De taal, je hoeft niet na te denken. Alles wat ik hoor, maar de Romein, de, de geuren. Alles wat je me wil. Met dat ene... Die, die blik, zeg maar... Ja, dat kan niet. Daar, nee, werkt niet. Op een of andere werkt niet. Hier wel. Uh, Muzica, maestro. We gaan gewoon naar muziek luisteren. De sterkste taal die er uiteindelijk is. Zeg ik semi-filosofisch, maar ik meen het wel. Uh, we gaan luisteren naar een nummer. Recuerdo de la Pampa. Dat is niet geschreven door de maestro van vandaag zelf... Ja, dat is een, een, een, een, geschreven door Arribal. Die uh, Arias. Arias. Ja, die heb je ook ontmoet en gekend. Hij is in 2010 overleden en. Uh, ja. en dit is oude, een compositie ja. van hem. Een oude, hele oude gitarist. Heel ja. oud. Uh, bekend van de tango. Hij speelde met een, een hele bekende grote figuur, Aníbal Troilo. Ja. Maar hij was een enorme liefhebber van de muziek. En uh, een van Uruguay, was zijn vrouw overleden. Al 30 jaar geleden kwam hij naar Uruguay. Dus hij gaat terug naar de Pampa. Recuerdo de wel. la Pampa. muziek: Recuerdo de la Pampa. Compositie van Anibal Arias. Uh, gespeeld door Gustavo Pasasconde. En ook terug te vinden op zijn nieuwe cd. "Caracuata", Een uh, cd die op 2 december in het Tropen Theater in Amsterdam wordt gepresenteerd. Uh, er komen mailtjes binnen van luisteraars. Eén is van Herman Spinhoff. En hij vraagt zich af... Hoe was het toen uw vluchten, of je vluchten, staat hier uit Uruguay... je liet je vader, die ondergedoken was, achter, maar ook je zus en je moeder? Hoe kijk je daarop terug? Uh, ja, ja, aan het begin natuurlijk, het is een kwestie van overleven. Ik bedoel, uh, je moet zeg maar weg en... Uh, de, de hele uitgang op dat moment uh, was uh, verleden geweest. Mijn zus is later zeg dus maar ook uh, weggegaan. Die is naar de Zweden gegaan en mijn vader ook. Die is ook naar Zweden gegaan. Die is ook naar Zweden gegaan. En je moeder is daar gebleven? Mijn moeder is gestorven. Oké. Okay. Dus uh, kijk op dat moment dan dan dan. dan dan heb je niks aan want juist zeg maar, je probeert zeg maar, als eentje zeg maar, wegkomen... dat kon je gewoon de weg misschien wel openen... om het om, om mogelijk te maken dat die anderen ook zeg maar, weg konden gaan. Ja. Kijk, maar het hele gezin is eigenlijk uit elkaar Eigenlijk gezin is uit elkaar. Ja, ja, dat is vrij pijnlijk. Dat is pijnlijk, was noodzakelijk. Ik bedoel, ja, het was noodzakelijk, maar het gaat echt uit elkaar. Ja. Ja. ja. Hele andere vraag van muzikale aard... Van iemand die schrijft: waarom geen acht snaren of negen in plaats van zeven, zoals op deze gitaar? Ja, dat zou kunnen, maar ja, goed, het is een kwestie van. Ja, waarom ga ik hem nog moeilijker maken? Ik niks een extra is al moeilijk genoeg, zeg maar. Hij uh, vindt het wel mooie muziek, schrijft hij erachter. Nee, oké, okay, maar goed, dat klopt, ja. Want acht snaren zoals ik zei, dus er zijn wel negen snaren dus zijn... Maar ja, goed, het heeft te maken met meer wat voor functies, zeg maar... Uh, yeah, aan, aan, aan die ene snaar wil geven. Voor mij eentje extra was al genoeg. Ja, want dat gaf die bas en die verdieping. Ja, een andere reactie, ook een leuke. Marcel Langevoort die schrijft ons... Mooie gitaarmuziek, onvoorstelbaar knap, maar... Weet je wat ik altijd heb mis bij instrumentale muziek? De zang. Op de een of andere manier vind ik één instrument wat kaal. Hoe mooi het ook klinkt, de zang. Heb je wel eens overwogen om erbij te gaan zingen? Gustavo. Dat heb ik vroeger gedaan. Ah, en? Uh, ja, maar voor mij... Uh, uh, dat heb je wel vroeger gedaan. En al die platen die ik hier opgenomen genomen, dat is met zang. En ik werkte gewoon voornamelijk met, met liederen. Uh, klopt. Het punt is namelijk dat voor mij de zang het is een hele belangrijke. Je moet gewoon iets kunnen zeggen. Voor mij het woord het is, een, ja, een, het is heel bijzonders. Mm -hmm. Als ik zou zingen, dat heb ik gedaan, dat deed ik altijd in het Spaans. En dan is de vraag, zeg maar, als ik in het Spaans zou zingen. stel je voor dat de Caraguata een gezongen uh, CD zou zijn. Ja, dan had je de vertaling moeten doen. En niemand begreep wat ik, zeg maar, direct, zeg maar, toch. Uh, je denkt dat wij. Uh, je denkt voor ons eigenlijk. Jij denkt dat wij er niet ja. aan kunnen dat jij in het Spaans zingt. Ja, omdat het gewoon. Uh, je, je begreep niet meteen wat ik, wat ik wil zeggen. En dan is de vraag, zeg maar, of ik. Ja, dan voel ik me niet meer, zeg maar. Je bent hier uh, ook uh, gewoon heel compromisloos in, hoor ik al. Ja. <laughs> het is ja. weer zo'n geval van compromisloos. Ja, dus Trappig. voor mij wordt het, woord, het is gewoon te, te belangrijk om, om te zeggen... ja, ja dan, dan ga ik gaan zingen, want niemand begreep wat ik zeg, zeg maar. Dat is één. En het tweede... Ja, het klinkt mooi, maar het meegaat er niet of het mooi klinkt of niet. Jij hebt een, een hele goede naam in de, in de wereld van de muziek... Uh, als het gaat om uh, de manier waarop je speelt, op je composities. Uh, uh, nou, parool kwam ook gewoon met een enorm lovende recensie, mm. vier sterren... maar er zijn meerdere recensies verschenen over je werk. Mm. En dan nou vertel je mij voor de uitzending... dus kortom, en je hebt een enorme staat van dienst. Je hebt ontzettend veel geprogrammeerd, Holland mm. Festival... Mm. Uh, ja. nou, Tropentheater ben je ook veel ja. geweest in Amsterdam... maar ook allerlei, je bent programmeur geweest van de NPS... Ja. Nu, nu heet dat NTR. Uh, ga zo maar door. Je hebt een platenzaak gehad die heel erg belangrijk ja. is geweest uh, in het veld van de wereldmuziek, ja. om het maar zo te zeggen. En nou vertel je mij voor de uitzending dat je limousines rondrijdt met mensen erin. Ja. Ja, kijk. Uh, ja, dat klinkt gek. In principe het is het een kwestie van het is een heel simpele. Uh, uh, kijk, de huidige situatie binnen kunst en cultuur, dat is zo erg dat je gewoon... Ja, Dit is, is armoede, is gewoon, om het even zo te zeggen. Ja, het is heel armoedig. Ik bedoel, je kan gewoon, er is geen werk, sowieso. Dat is één. Maar ten tweede is voornamelijk het feit dat ik zeg maar, zelf... Ja, voor, voor alles wat ik gedaan heb, merk ik, en voor alles wat ik doe... Merk ik dat er geen plek is, of nauwelijks een plek, om daar iets van te kunnen maken. Maar door die heb ik eh, toch besloten om te zeggen: Weet je wat, ik ga toch zeg maar, voor mijn brood wieden, om mijn rekeningen te betalen. iets te doen wat, wat helemaal niets niks te maken heeft met de met, muziekwereld. Met de muziekwereld. En, en dus, waar ik gewoon zeg maar, dat schat. Ja. En dat gaat goed met het autorijden en die limousines. Daar heb je helemaal geen enkele moeite meer. Nee. Want ik, ik gaf, zeg maar, het is een soort abstracte wereld, zeg maar, waar ik helemaal, ja... ja. Eh, en ja. daarnaast blijf je gewoon tot in de eeuwigheid je muziek maken. Ik en... bleef gewoon, zeg maar, hetzelfde man, zeg maar, eh, of ja. ik eh, zijn waar Maar droom ik niet je niet, niet heimelijk toch niet voor een, een wat, wat groter podium, voor een grotere erkenning dan dit? Nee, dat, droom, dat heb ik niet. Uh, nee, nee daar drom ik helemaal niet van. Nee, nee, wat dat betreft ben ik niet echt uh, ambitieus. Ik bedoel, ik ben altijd, heel gelukkig. Ik weet dat. Al is het zeg maar tien mensen die deze dat vind ik wel leuk aan die recensies. Dat ze toch zeg maar iets herkennen. in wat, wat, wat ik toch doet, wilde. Ja. Uh, wat ik bedoelde. Nou, na vandaag zijn ook wel, heb je ook wel meer dan tien mensen overtuigd. Daar ben, okay. ik, over, daar ben ik dan weer van overtuigd. Okay. Wil jij de laatste. Plichtpleging, want die hoort toch bij deze uitzending, namelijk op de schrijven wat je uh, kwijt wil. Dan vertel ik de mensen dat 2 december er een optreden is in Tropentheater om drie uur. En dat dan ook de cd Caracuata wordt gepresenteerd. En uh, we krijgen nog... Uh, ah, we krijgen nog... Uh, Abdel die heeft uh, vorig jaar heeft hij voor het eerst heeft hij de muziek gehoord van Gustavo Conde En voelt zich sindsdien minder eenzaam. Nou, dus dat, dat vind ik ook een mooie... Mm. Ik vind ook een winstpakker. Zometeen na acht uur. Govert van om met Leo van Vliet in gesprek. Hij is manager veiligheid van Vitesse over agressieve voetbalsupporters. En dan gaat het ook over de klimaatverandering. Of die nou juist wel of juist niet heel erg is. Gustavo, wat staat er op je tegel? Ja, dat kan niet missen natuurlijk. Ja, Vanzelfsprekend ben ik. Benen. Wil je het zelf uitspreken? <laughs> het is geheel voor je eigen verantwoordelijkheid. Nou ja, Zet wees op. altijd trouw aan jezelf. Wees altijd trouw aan jezelf. Leuk dat je er was. Dank je wel. Dank je wel. Dank meneer Pazos. Dit was aflevering. Ik denk aan. Nou, 2537. Ja, 2537. Wij gaan nog even een Chivito Uruguayo halen. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot maandag. Radio 1: hey. En stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Geheime passie van Kitty Courbois. De Nederlandse trompetiste Maite Hontelé is gek genoeg beroemder in Colombia dan in Nederland. En waarom gaat choreograaf Anouk van Dijk weg uit Nederland? U ziet het in Kunst of TV zondag om 6 uur op Nederland 2.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 Ga naar Dutchlies.nl en maak kans op een Volkswagen Up met 100% jubileumkorting. Dit is Radio 1.